Levi van Eck met het NOS Journaal. De Hongaarse politie heeft in de auto van de twee opgepakte Nederlanders nog meer drugs gevonden. In het busje van de twee lag nog eens 17 kilo aan verdovende middelen. Volgens de politie is nu in totaal voor ruim 300.000 euro aan drugs gevonden. Een van de twee verdachten is atleet Rolf B. Het duo werd op het festival SIGET opgepakt voor drugshandel. Op de prijslijst die de twee bij zich hadden is te zien dat ze voor één ecstasy-pil 15 euro vroegen. De Nederlanders riskeren een levenslange gevangenisstraf. Internationale medici zijn optimistisch over een nieuw medicijn tegen ebola. Een onderzoeksgroep heeft twee medicijnen getest die veelbelovend zijn. Meer dan 90% van de patiënten kan de ziekte overleven... als ze vroeg behandeld worden met de vaccins, zeggen de onderzoekers. Congo kampt met de grootste uitbraak van ebola sinds tijden. Afgelopen jaar zijn bijna 1900 mensen aan de ziekte gestorven.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 De wereldberoemde Spaanse operazanger Placido Domingo is door tientallen vrouwen beschuldigd van seksueel onaanvaardbaar gedrag. Tegen persbureau EP zeggen ze dat hij in ruil voor barbanen seks met ze wilde. De 78-jarige Domingo spreekt de beschuldigingen tegen. Het weer op veel plaatsen schijnt de zon geregeld, maar in de loop van de dag in het hele land kans op buien. Daarbij is kans op onweer en lokaal veel regen. Het wordt maximaal 20 graden.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 dvz adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook gehoord op zaterdag. Howdy partner, get ready! Zin met ongevalvaste country muziek? Yeehaw. Dat komt goed uit, want maandag tussen 6 en 8 s avonds op ZFM Zandvoort. Nashville Country Radio, met de beste country van toen en van nu. Hey oh, thank God, I'm a country boy, yeah! Nashville, jouw wekelijks dosis country music. Zin in Zandvoort, Zandvoort is zin in ZFM. Wanneer het lekker is. Op vijf uur morgens is het hele al in de weer. Ze gaan naar het paardje en pa die zegt dat u verkeer. zand voor. aan de zee, aan de zon. aan de zee. Met vader, met moeder, met broertje en met zusje, oma Piet, tante vriend. en de hele familie is we aan de zand. Voor. De Mama zegt dat er man een oude zijse ze slijmer is. En dan maar zij uit op kinderen. Ze is hier zo fris. Ze blaast de tilp, de brede sfeer, haar haaien op oh, gewoon. Maar plotseling roep ze gil, De zit zitten in mijn gaan Naar de zand. Naar de zee. Open, de We nemen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 Um, ja. van het een kwam het ander natuurlijk. Het werd een beetje uitgebreider. Maar zij is altijd tot het laatste toe is, dus in de zaak bezig geweest. Voor mij zijn het de tantes. Uh, tante Riek en tante To en tante Bets. En die woonden samen uh, in een huis op de straat. Huis het de Valk. Brederodenstraat 73.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 Die voor mijn lens wil poseren, ik sta voor u klaar. Maak ik van u een foto, al is die nog zo klein. Ik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 En dan werd hij gespoeld en dan gedroogd. En dan was het klaar. Dus je had drie baden? Ja. Een, een ontwikkelbad, spoel plop, en eh, een fixeerbad. En een fixeerbad. En dan werd het dus in een trommel, roterende trommel, werden dus de foto's gewoon gespoeld. Een drie kwartier, een uur. En dan moest je ze nog allemaal uitzoeken wie van hier was. dan moest je ze eerst nog drogen op de machine.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 Ja, zeker weten. De donkere kamer bestond dus uit de verschillende gedeelten. Eén daarvan was dus waar de grote, zware tanks stonden. Met de ontwikkelaar, de fixeer en het spoelwater. En elk rolletje wat binnenkwam, daar werd dus een stukje papier tot dan afgescheurd. Met een kraspen zette je daar een nummer in. En dan had je een knijper met lood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 En de klink, zonder meer. En uh, die mooie special over fotografie, de bakels ja, die ik ja. hier uh, voor me heb liggen. Ja, ja. Hè, dat zijn natuurlijk uh, klinken om van te smullen. Ja. Ja, jouw zus Nana, uh, Susanne heet ze ja. eigenlijk. Uh, Nana, die. Uh, ja, die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 condition voor lui aantrekkelijk om een zonnig si la photo ipone si la photo ipone si la photo ipone en dat was barbara of een, een franstalige zangeres met het nummer si la foto est bon prachtig nummer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 In bezit van het ja. circuit. Want voor de oorlog had je het stratencircuit. Want daar heb ik nog een, stu een stukje film van mijn vader uh, van. Hè, over de Van weg. Over en, de Van weg, zo ja. Dat kan ik me ook nog herinneren. En dus daarna uh, is dus het huidige circuit ja, gemaakt. begonnen, ja. Heb je nog meer films van Zandvoort gemaakt? Ik dacht ook iets van de Watertoren of dat niet?